Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, zee. Zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. Weet je. Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry. Gnoe, gnoe. Dat vind ik zo lekker, worden. Gnoe. Als ik ooit Shield de La Tourette krijg... dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe, gnoe, gnoe. We hebben me zo leuk, weet je. U de La Tourette, met dierennamen. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent. Uh, slager. Uh, mag ik een half pond... Gnoe, gorilla, goudvis, goudvis. Mm. Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Tongoroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, kon Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in blij op. Komt zo'n beest voorbij. Hoe ze rotter maar hé. Moet je kijken, joh. Hai. Een kongeroe. Of zijn Amsterdammer bij het aanvraag. Hij mijn ouwe, ouwe. Moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker, hé, hey, moet kijken, een zebra. Of een brabander, hé, hey, een olifant, kut. Of een limburger, hé, hey, masakrika, een shiraaf. Gronings, oké, Gronings? Gron- hm. oh, nou. <laughs> Je moet nooit iets terugzeggen in het theater, dat is heel gevaarlijk. <tie> <Maar> <tie> Als je hun niet de pauze tegenkomt, moet je even opletten. Al die Groningen die praat met het tzee. Alle Groningers praat met het tzee. En zeker die Groningse nichten. Die hele valse nichten. Oh, oh die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Tje gek, hoor. En dan zie je die luisteren bij het roofdierenverblijf. Oh, oh, tamo. Mast hem me aan. Oh, oh, mast hem kijk me aan. Een tijger. Maar de grappigste taal, By far... De grappigste taal in heel Nederland blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Not opvallen? Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. opvallen? die gaan anders al altijd tijd omhoog, maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Nee, luister, luister, luister, luister, luister. Zie ze staan, beleid op... Hé, hey, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo groot. Soms, soms, als ik heel somber ben... zet ik wel eens Omroep Friesland op. Dan word ik zo groot van. Ik, nou, ik zat laatst op Netflix... zat ik een oude film te kijken... dat heette uh, een western... die heette The Good, the Bad and the Ugly. Een hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in een Nederlands geklonken hebben? Dat ik beetje denk... 1700, twee tukkers overvallen een bank... En er komt een Friese sheriff binnen. Ja. Dat klinkt niet. Dan is ik zo binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. <lacht> komt er een Friese sheriff binnen, kus, aan en omhoog, anders schiet ik je aan, vladden. Dat klinkt toch niet? Hoe zou een Friese seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. <lacht> Dat ligt zo'n Duitse cruise-achtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor, boekentuigje aan, helemaal klaar, boekentuigje, helemaal klaar, helemaal klaar.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 rubriek artiesten in het licht. Uh, daarmee gaan we een tribute geven aan een uh, artiest, een zanger... of zangeres, die vandaag dan wel geboren of gestorven is. Uh, de eerste artiest, denk ik, uh, is Will Smith. Kijk ik even naar... Ja, dat mijn, is hem ja? hoor, zeker. Ja. Oké, okay. Will Smith is vandaag jarig. Hij is geboren in uh, Philadelphia op 25 september 1968... En uiteraard, dat weet u allemaal vast en zeker wel... het is een Amerikaanse acteur en rapper... die vroeger bekend was uit uh, The Fresh Prince. Uh, als acteur is hij bekend van zijn optredens. Of, of Bel Air, was dat toch? Wat zeg je? The Fresh Prince of Bel Air was het? Ja, The Fresh Prince of Bel Air. Ja, ja geweldig was hij daarin. En uh, hij is ook bekend natuurlijk uit films... Uh, als Men in Black, iRobot, Hitch, Bad Boys... I Am Legend, Independence Day en Hancock. En als rapper werd hij meer bekend bij het duo DJ Jesse... Jeff and the French, French Prince, maar later ging die solo verder. En in 1987 scoorde hij als onderdeel van het eerder genoemde duo zijn eerste hits... en werd hij bekend als acteur in de sitcom The French Prince of Bel-Air. Die stopte in 1996. En door die acteerervaring werd Smith gevraagd voor vele Hollywood producties, producties. Waarbij hij een van de bekendste acteurs werd. In de muziek brak Smith solo door in 1997. Met de hit Man in Black van de gelijknamige film. En later het nummer wat we straks gaan draaien: Getting Jiggy with It. Smith's laatste album, Lost and Found, bevatte de single Switch. Nou. Will Smith, van harte gefeliciteerd met je 49ste verjaardag. Volgend jaar alweer de 50ste. Je kan het je bijna niet voorstellen als je de man ziet. Ziet er nog zo jong uit. Maar um, we gaan luisteren naar een nummer van de jarige Will Smith. Bring What? Uh on your mark, ready set, let's go.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 Ja, tot zover, Wil Smit. Ik ga die, uh, die Hulshof, dames en heren, die, uh, luisteraars. Want, uh, meneer Hulshoff, dat is eigenlijk Willem van Oranje, incognito. <lacht> die is, die is hier ook binnengekomen. Ja, hij, hij, zet namens zijn koptelefoon al, anders, anders, anders hoort hij ons niet natuurlijk. Pak je koptelefoon, want, oh no. Welkom, welkom. Ja, Welkom, ja, u, ja, welkom als Onno of als, uh, als ja, van Oranje? Alfa nou <laughs> werd ik ook al... Uh. Oh, ja. Ja, luisteraars, luisteraars, moet je maar eens op Facebook kijken. En dan onder de naam Onno Hulshof. <laughs> dan ziet u een, een man met een kraag uit de middeleeuwen. <laughs> Dit is Echt Onno, live. Maar het is net of hij zo uit, hè, Dolly, uit, uit, die, het, ja. uit de middeleeuwen is gestapt. Ongelof. Ja, echt niet normaal. Ja, die, het is die, net een soort schilderij pff. van vroeger. Ja, die ene, die eerste die het geplaatst... dat vind ik echt de mooiste al, zeg maar. Maar ja, daar heb ik een, een bril op. Dat we ineens achter. Oh ja, die moeten we wel even af, afzetten om, met ja, zo'n foto. Dat, ja, dat, dat, dat, kan dat niet. klopt natuurlijk Dat, niet. Klopt dat niet. matcht niet met elkaar. Nee. Hadden, ja. ze, hadden ze niet tijd geen brillen dan? Jawel, maar dat is meer met hoorn. Hoe heet het, van die ronde kleine... Ja, ja, ja. ja. bril ja. hadden ze ook nog niet, <kugt> trouwens. Nee. Maar ze waren wel over het algemeen zwaarder van gewicht. Dus speccefers hadden ze wel. Ja, de is hadden ze. Is er wel in die <laughs> tijd natuurlijk. Uh, maar wat ik jou even wil vragen, hoor, want jij bent ook nog avontuurlijk zo uh, in de weekend als het gaat om allerlei uh, festiviteiten. Was er nog wat leuks ja. in de buurt uh, voor jou? Nou, of nou ja, voor uh, Haarlem gezien uh, was ik in ieder geval uh, zondagochtend bij de halve van Haarlem uh, uiteraard. Nou, Daar wil ik uh, het ja. nou juist even met je over hebben, want ik kwam uit Vogelenzang gereden. Ja. En toen wilde ik naar Haarlem Noord. En toen ja. kon ik bij Alsweld er niet door. Je kon er nee, nee, nee. niet meer door. Nee, het er, vanaf de grote markt gaat het helemaal zo uh, richting de, de duinen en, ja. uh, en zo. En dan helemaal rondom daar. En dan komen ze weer automatisch zo over de zeilweg. Uh, komen ze weer uh, Retour. Ja. Door de zeilstraat heen. En dan is de finish uh, daar weer uh, op de grote markt. Ah, ik begrijp het niet, want ze liepen over het houtvaartpad, zag ik. Toen ik heen ging, zeg maar, ja. over de Randweg dus ja. zag ik allemaal. Uh, lopen ze over het houtvaartpad? Dan gaan ze Houdman, onder de, onder Houdman, de, onder Houdman, de rand weg door. Ja, ja. ja. houtmanpad. Uh, of het houtmanpad. Ja. Uh, en, en dan lopen ze allemaal onder de rand weg door. Waarom dat nou allemaal afgesloten was? Dat was maar uh, voorkomen gekomen. Nou raar. ja, niet, uh, natuurlijk uh, niet de ge de, de, de hele tijd. Maar, maar uh, dat de mensen de lopende waar natuurlijk. Ja, dan moet het afgezet worden. Want dan ze door kunnen lopen. Ja, dan, uh, dan staat het uh, uh, gewoon van die, uh, van die uh, maar, uh, Verkeersregelaars. Uh, toen ik dus bij en bij Elswald, toen kon ik nog niet door, kon ik mijn krantje lekker ook niet, toen dacht ik, nou, dan ga ik zo uh, Duinroos uh, plonsoen door. Heet het Duinroos plansoen, uh, aan de mm, nou, heet plonsoen, ponzoen daar ben ik van de rand. Die spart, die sporthal ook in. Ja, nou ja, goed. Maakt oh, niet ja, waar, uh, ja, ja. Uh... Maar er stonden een hele ja. file auto's, dus voordat ik dan uh, bij het stoplicht van de rand weg uh, was, uh, was ik ook weer een half uur verder. <laughs> ja, ja. Ja, ze, ze waren je lekker dwars aan het liggen. Hey, ik denk nou, die Hulshof is weer een loopje met ons wat nemen. Nee, ja, ik zat gewoon in de Philomonie, hoor. Ja, je hield ze allemaal tegen met die camera natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar goed, je bent ook nog naar Leiduin geweest? Uh, ja, later in de middag ben ik even naar Leiduin geweest. Daar was het mooiste uh, uh, landschapsfestival op uh, landgoed Leijduin. Ja. En dat was uh, heel gelukkig met ook prachtig mooi weer natuurlijk... Ja. Uiteraard. Het zat er iedereen mee gisteren. Het zat echt iedereen ja, mee. Ja. En uh, daar liepen dan uh, wat figuranten. De mensen van vroeger die daar uh, zeg maar woonden. Waaronder Willem van Oranje, toch? Nou, liep er toch ook? Jij liep er ook. Ja, nou, liep er ook. Ik, ja, ik liep er ook. Ja, ja. <laughs> <laughs> maar ik was mijn kraag vergeten. <laughs> ja, ja. okay. ah, ik, ik had zo ah. dus al een, uh, een slok in mijn kraag. <laughs> Het is lok. is het is Ja, het is een beetje raar. Natuurlijk, ook als je naar, naar, naar, naar Israël gaat, die komt het vliegtuig uit. Op het vliegveld van Israël, 32, 35 graden. Celsius zeggen ze een sjaal om. Dat ook ja, over ja, ja. Ook. Ook maar onder... het was daar hartstikke leuk en gezellig. Die mensen die daar liepen. Dus de, de vroegere bewoners die vertelden wat verhalen aan mensen. Die, ja, het is altijd, uh, trekt altijd mensen. Als je als, als, als in zo'n. Uh, kledij van, van vroeger loopt. Er zijn ja. uh, altijd mensen die even naar je naar toe komen lopen. Je wel. Even een verhaaltje willen. Of ja. vragen van wat uh, ja, precies inhoudt. En zo. Dus dan, ja, dan, sterker, dan uh, hadden ze een verhaal over het landgoed te vertellen. En over uh, zo'n dame met zo'n lang uh, gewaad. Aan, ja, dat is mijn huis, weet je wel. Het huis Leidouin. Ja. Zouden de mensen ja. hier in Zandvoort nou weten waar Leidouin ligt? Dolly, weet jij waar Leidouin ligt? Ik heb echt helemaal geen idee. Nee, dat bedoel ik dus niet. Nee, Ik, ik, ik heb het, het nu niet, hoor. Omdat het heel breed uitgemeten in het uh, Haarlems Dagblad heeft gestaan. de ja. aankondigingen van het, ja. uh, van het grote gebeuren Mooie foto, uh, van gisteren. Ja, prachtige foto's. <laughs> je maakt ze niet na. En dan moet je doorzien. een hele speciale fotograaf voor zijn. Ja. ja, die mensen maar, gaan er allemaal beleggen, hè? Sorry. <laughs> ja, maar dat is echt uh, voor het eerst dat, dat ik er ooit van hoorde. En ik had er eigenlijk heel graag naartoe willen gaan. Maar uh, ja, ik had al afgesproken dat ik... Uh, verslag zou doen van het Chanticore festival En nou, dat was ook geweldig hoor. Dus eigenlijk heb ik het helemaal niet zo gemist. Nee. En, uh, want ik heb me zo ontzettend vermaakt in Zandvoort. Het was dan wel jammer dat het net samen ging. <lacht> nou, ja, maar er zijn ja. zo vaak dingen de, de hele dat zomer allemaal door. Samen, ja, het, zo is waar, het ook. Want, daar hebben ze wat, ja. daar hebben ze wat. Ja, en ja, ja, je, en kan je kan het, je het kan allemaal niet in één nee. dag doen. Dat gaat niet. Nee, nee, nee. nee. Maar mensen die in Haarlem en omstreken wonen... die gaan nog wel eens... Uh, als ze de, de natuur opzoeken... bijvoorbeeld naar Leiduin... maar ook, ook naar, naar Middenduin en naar de Koningshof. En maar dat, al die, zoals dat ja, Leiduin, nou, is dat ook een wandelgebied? Kan je daar, ja, gewoon, je kan na daar gewoon naartoe? je kan daar gewoon naartoe. Ja. Okay. Ja, ja, er wordt, ja, ze zijn daar ook... Uh, het is een weg uh, doorheen... en dan zien uh, mensen die aan het hardlopen zijn... Oh, okay. en aan het fietsen, weet ja. je wel, uh, crossfietsen en zo. Maar het is eigenlijk uh, in, uh, tussen Vogelenzang en uh, Heemst, Heemstede Vogelenzang... Uh, daar ja, zo. Ja. Als je de Leidse vaart zeg maar, afgaat vanaf, ja. het, uh, vanaf het station. station ja. zeg maar. uh, dan op een gegeven moment uh, krijg je <coughs> gewoon een normale stenen brug uh, voor de overgang. Dan ja, rij je, dan je nog verder door, door. Dan ja. krijg je op een gegeven moment een houten loopbrug. Ja. Daar zo rechts is een uh, weggetje. Ja. De spoorwegovergang, ja. daar is uh, landbouw Dat moet je toch ook maar net weten? Want het staat maar, volgens mij helemaal niet aangegeven, toch? Dat daar een wandelgebied is? Nee, voor zover ik, ik weet. Ik heb daar best niet. wel eens gereden, maar ik heb ja. mij nog nooit opgevallen. Nee, er is ook hoor. een hele grote nee. moestuin. Ook nog? Ja, ja. Die, die, die staat uh, zeg maar op loopafstand van Leiden af. Ja. En dat is gigantisch. En uh, je kunt er ook lid van worden van die, van die moestuin. Dan kun je een stukje grond en dan kun je. Ja, dat moest je uh, natuurlijk een keer gezien hebben. Ja. ja. Ja, ja, ja, Ja, je ja, nou. ja. Ja, bent niet enig hoor met... Uh... Nee, ja. ik heb het niet wel besmettelijk is... trouwens. He. Ja, ja, ja. Die is hartstikke besmet Maar goed, ja. luisteraars... Uh... Ja. Uh, ik vraag me dan af, uh, ik zei net, Haarlemmers gaan dan naar Middenduinen, de Koningshof, of Panneland. maar waar gaan Zandvoort, gaan die nou alleen maar naar het strand? Als de nee, natuur natuurlijk niet. We nee. hebben hier de Kennemerduinen, de Waterleidingduinen. Ja, maar zo is wel weer We duinen, hebben, duinen, uh, duinen, strand, duinen, strand, duinen. Strand, duinen. Nou, nee, ik bedoel, echt ook een bos. Ga nou ook eens naar het bos. Elswoud? Ja, Elswoud. Elswoud, daar gaan is, de Zandvoorten zo veel hoor. Ja, ja, dat is wel bekend. Ja, zeker. De hier. De, De, orangerie. De Orangerie. Ja, en, en je kan er nou ook gaan wonen. Of, of, of een bedrijfje gaan stichten. Want er zijn een heleboel... Uh, uh, gebouwtjes op Elswoud. die gaan verhuurd worden. Die worden opgeknapt en die gaan verhuurd worden. Ja. Okay. Dus als je een ja, leuk zei, zei, zei, idee hebt... Ja, ze zijn steeds meer mee bezig. Hè? Dat soort uh, grote ja, gebouwen ja, omdat en dergelijke. Ze dat dat moeten toch onderhouden worden, die, ja. uh, die gebouwen. Ja. En uh, ja, dat kost natuurlijk een boel geld. Dus het, het, het, uh, het is heel handig als je dat ook meteen verhuurt. Kijk, die aardappelkelder ja. op, uh, op Elswoud is natuurlijk al verhuurd. aan een klein theatertje. Ja. Dus ja, als je leuke ideeën hebt waarvan je denkt van... nou, dat past denk ik wel in de sfeer van Elswoud. Uh, ik ga dat ondernemen. Meld je aan. Ja. Je hebt nu nee, de kans. Ja, dat was het, het huis in Leiduin ook. Ik stond er ook van uh, verteld ja, van. Ja. Ik was daar binnen om even met hun uh, wat foto's te maken. Met ja. mensen die daar, uh, de, de bezoekers. Ja. En toen hoorde ik ook van de, een van de zo'n informatrice die daar rondliep. Mm -hmm. waar je, wat dingen van vragen, van uh, hoe of ja. wat. Uh, die zei ook even. Uh, dus ze vroeg een mevrouw: van, mogen we niet daarheen en dergelijke, daar, daar trap op en naar boven? Ja. Nee, zegt die mevrouw: dat gaat niet, want daar zitten allemaal ZZP'ers. Het zijn allemaal mensen met een klein bedrijfje. Ja, hier. En die hebben nou een, uh, een ruimte gehuurd. Geweldig, toch? Dus, ja, ja misschien, misschien is dat is ook daar een... ook mogelijk in Elswoud, bij die gebouwen die er staan. Ja. Ik weet het niet. Dus uh, ik zou zeggen: uh, ga erop af als je geïnteresseerd bent. Ja. Hey, maar we gaan een beetje richting uh, het nieuws, geloof nieuws, ik. Want ja, ja. we niet uh, nog even uh, wat ja, draaien. Even een stukje muziek, en dan, ja, uh, dan ja, spreken we gaan, het nieuws. Te dan kom ik met een update van het regionale nieuws. Ja, zitten nog andere nieuwspunten bij huis in het eerste Ja, zeker weten. Oh, ja, er is weer nieuws meer nieuws. Ah, breaking okay. news, Breaking ah. news! Oeh, oeh. Zomaar even vrije tijd Het is niet belangrijk Maar ik moet wat aan je kwijt. Ik wil alleen maar weten Hoe het met je gaat Want wanneer ik thuis kom Weet ik zeker En net als toen weer naar ons favoriete restaurant. Ik niet aan de radio luisteraars hoor, er ging hier wat fout in de studio. Bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, beste luisteraars en kijkers, dames en heren. Hier het regionale nieuws. En een, met een update van 25 september. De politie heeft van zondag op maandag 18 drankrijden staande gehouden op de zeeweg in Overveen en de Boulevard Barnaar in Zandvoort. Vier van hen raakten het rijbewijs kwijt. En van die vier waren drie beginnend bestuurder. Binnen drie uur tijd werden 322 blaastesten afgenomen door de verkeerspolitie... en 18 weggebruikers bleken onder invloed van alcohol te rijden. Tegen de drankrijders werd een proces verbaal opgemaakt. En dan zijn door de politie zondagavond twee mannen en een vrouw aangehouden die auto's aan het vernielen waren op de boulevard Bernard. Rond half elf s'avonds werd door een getuige een verdachte situatie gemeld. Een aantal personen zouden autoruiten vernielen op de boulevard Bernard. Door een politieman in Burger werd gezien dat deze personen... in een donkere auto en met hoge snelheid wegreden. Omdat kenteken en signalement bekend waren... werd deze auto aan de kant gezet op de militaire weg in Overveen en de inzittenden werden gecontroleerd. Alle drie de verdachten bleken een grote hoeveelheid geld bij zich te hebben... en ook werden veel kleine plastic gripzakjes in de auto aangetroffen... die veelal gebruikt worden om kleine hoeveelheden, hoeveelheden uh, sorry, drugs te verkopen. Alle drie verdachten, een 30-jarige en een 26-jarige man uit Dordrecht... en een 24-jarige vrouw uit Den Haag zijn aangehouden en de politie onderzoekt de zaak. Heeft u iets gezien van het vernielen van de autoruiten... of heeft u meer informatie over dit incident... dan wordt u verzocht contact op te nemen... met het telefoonnummer van de politie 0900 8844... en belt u liever anoniem? Belt u dan met meldmisdaad anoniem via telefoonnummer 0800 730. Kinderboeken met griezels en engerts staan centraal in de kinderboekenweek... die loopt van woensdag 4 oktober tot en met zondag 15 oktober 2017... onder het motto gruwelijk eng. De bibliotheek Zuid Kennemerland organiseert allerlei griezelige activiteiten voor kinderen. En natuurlijk zijn papa's, mama's en opa's en oma's ook van harte welkom. Alle activiteiten zijn gratis... Maar reserveer wel een kaartje voor jou en je kleinkind of kind via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl en dan weet je zeker dat je mee kunt doen. Morgen 26 september is het BP-station aan de Valennepweg gesloten van 8 uur s ochtends tot 3 uur s middags wegens werkzaamheden aan het kassasysteem. In de artistklas in Haarlem uh, zijn er onlangs drie nieuwe wasbeerhondjes komen wonen. En deze wasbeerhondjes hebben sinds kort ook namen. De een heet Kuro en dat is Japans voor zwart. De ander heet Gairo en dat is Japans voor bruin. En de derde, en uh, hoe verzin je het, deze is spierwit... Het een Mashiro, wat Japans is voor spierwit. Uiteraard zijn de wasbeerhondjes te adopteren. En je kan natuurlijk ook vriend worden van je favoriete dier. Uh, dan moet je even melden bij de Artusklas in Haarlem aan de Delftlaan. En uh, dat kan in het weekend tussen... Even kijken, dat moet ik even uit mijn hoofd doen. Tussen 1 en 5 uur zijn ze geopend.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 En is het dus ook op de reguliere markt verkrijgbaar. Uiteraard is het zo dat je dat liever niet wilt, heb, wilt hebben in het openbaar. En gelukkig is daar de algemene plaatselijke verordening... die het verboden houdt om te venten zonder vergunning. En hiervoor hebben de verkopers dan ook een bekeuring ontvangen. Tot zover dus het regionale nieuws. Yeah. Ja, Dolly Tempierik met het weerbericht. Ja, ja we gaan eens kijken. Uh, vandaag hebben we weinig wind. Uh, periode met uh, zon en wat bewolking. Lage bewolking zelfs nog wel. Temperatuur uh, zit zo rond de 19 graden. Net als morgen ook dan komen we weer uit op de 19 graden. Weinig wind, periode met zon en eerst nog kans op mist... En de vooruitzichten verderop in de week zijn rustig weer met overdag geregeld zon, weinig wind en maximumtemperaturen rond de 19 graden. En vanaf donderdag neemt de neerslagkans weer geleidelijk toe. En dat is dan het weerbericht volgens onze eigen weerman Lex van den Hoorn van Meteopagina.nl. Dolly Tempirik. Yeah!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 Het was wel gestolen, maar het smaakte ons goed. Zo zijn we in leven gebleven. Ik ben Gerrit, en ik steel als de raven. Ben een boef in de ogen der braven. Maar wat moet je nou?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 die kan je maar geven Begon met een broodje Nu zit ik geramd En zo blijft het de rest van mijn leven Ben je pas bestolen door je zo? Wat zeg je? Ben je pas bestolen? Ah, nee, jouw zoon? Ja. Jouw zoon is net bestolen. Ja, maar de, uh, ja. jij kwam al op dit liedje voor dat mijn zoon was bestolen. Dat is waar. Dat ah, is waar. Ja, maar ik vind dit zo. Dat komt uh, door, uh, hoe heet hij? Uh, uh, och, wat erg, dat gaat hij me kwalijk nemen. Door Willem. Willem Bruist. Die ja. heeft uh, op Facebook zo'n uh, challenge uh, pagina. Ja. En dat zijn Kilty Pleasures uh, is het deze keer. Dan moet je die nummers zetten. Ja. En uh, ja, het, het, hier moest ik dan ook aan denken. Dit is ook zo'n nummer, wat eigenlijk natuurlijk niet kan. Ja, ja. Maar wat je zo graag meegalmt. Alle dertien fout. Precies. <laughs> en, en, uh, dus toen dacht ik, ja, dat nummer, je hoort het eigenlijk niet zoveel meer. Die wil ik eigenlijk best wel weer eens horen. Dus uh, vandaar dat ik hem gevraagd heb uh, in, in, in het rubriekje van de ja. ja. Nou, gaan we eventjes naar een andere manier toe. Ja. Die is helaas overleden. Ja, er zijn er wel meer. Nee, maar deze, deze is dan ook nog zanger. Ja. ja, hij was ook nog zanger. Hij was ook nog ja, zanger. Misschien niet ja, misschien in de hemel. En dan hebben we het over uh, Howard Andrew Williams. Andy Williams, uh, dames en heren. Geboren in uh, Wall Lake op 3 december 1927. En overleden in Branson op 25 september 2012. Nou ja, we kennen hem natuurlijk allemaal. Hè? Een Amerikaanse zanger uit het lichte genre. Hij heeft een mega wel, kersthit. Hè? Een mega ja, kersthit. Ja, jongen, ja. It's the most beautiful day. Ja, geweldig. The ja, ja, nee, ja, time, ja. time of the year. Het zijn twee dagen. Ja, the doen. most wonderful time of the year. Ja. ja. En, uh, maar hij hoorde tot de zogeheten crooners, hè? Ja. Ja. En... Uh, ja, hij, hij vergaarde gedurende zijn zangcarrière... 18 gouden platen en drie platen. En uh, enkele van die grootste hits zijn onder andere Moon River. Daar gaan we vast meer over horen. Love Story, Happy Heart, Can't Take My Eyes Off You. En natuurlijk, wat jij net zei, hè, die grote kersthit... It's the most wonderful time of the year. Ja. Hij overleed uh, aan blaaskanker. Daar leed hij sinds 2011 aan... En uh, in 2012 klonk het nog dat Williams goed herstelde en zich elke dag beter voelde. En hij wilde ook in september weer gaan optreden. Maar de ziekte kon hij niet de baas. En uiteindelijk overleed hij aan de, blaaskanker, aan de gevolgen van blaaskanker op 25 september 2012. Een groot artiest. En, uh, ja, zeker. En ja, uh, ja dat, dat, uh, dat roept weer herinneringen aan mijn jeugd op. Want mijn vader was daar een hele grote fan van. Ja, ja. ja, dat zal gerust. Susie ja, ben Davis ben ook, Susie ja, in, ja. in Amerika. In het verre Amerika, die al ja. trouwen via internet uh, meeluistert. Naar zie je mijn Susie, ik draag hem aan jou op. Moon River, Andy Williams. Moore River, wider than a mile i'm crossing you in style someday oh dream maker you heartbreaker wherever you're going i'm going your way two drifters off to see the world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 Ja, prachtig nummer, maar helaas, uh, luisteraars, gelet op de tijd. We moeten door, we moeten door, we moeten door. Want we hebben ook nog iemand aan de telefoon. Ja. En, ja, dat is, ja die, die heeft hier last van. Oh, oh, wat heb wel last van de voeten. Ik heb zo'n de voeten. <lacht> Ik wil met jou wel dansen, maar mijn voeten doen zozeer. zeer. Mijn voeten doen zozeer. zeer. Mijn voeten doen zo'n zeer. Zo zeer. Toch, joh. Nee, ik doe geen zin. Nee, niet meer. Ja, ja. Ja. Nee, heb een ja. nee, dat valt allemaal wel mee, gelukkig hoor. Oh, nou, goed. gelukkig maar, Joop. ik zo bijhouden, hoor. Ja, zo is het. Lekker hoor. Heerlijk. Ja. komt ja, ze lekker aan huis ook nog. Dus is ook mooi. nog? Nou, kijk eens aan. Oh, hey. Ja, ja, ja, ja. Nou Joop, u, dames en heren, u heeft het natuurlijk gehoord. Uh, onze eigenste razende reporter uh, Joop van Nes is weer in de uitzending gelukkig. En uh, als het goed is, uh, ga jij ons weer helemaal bijpraten over allerlei dingen die je hebt, mee hebt gemaakt in het weekend. Ja, als ik zei, is er is niks geweest. Dat geloof je me niet, we Nee, nee, ik weet beter. Want ik, heb, ik ben je al op verschillende gelegenheden heb ik je voorbij zien chasen. Ach, toch dus wel, ach, toch ik, wel. Weet, ik weet dat je wat te vertellen hebt vandaag. Ja, het is natuurlijk weer een prachtig mooi weekend. Zoals elk laatste weekend van september, ieder jaar weer. Ja. En dan is het uh, op zaterdag het Dorfse En ja. op zondag het Chantie en Zeeliederen Festival. Ja, En dat ja. afgelopen weekend ook. Ja. Superweer, altijd nou. superweer. weer. Dat was de twintigste keer van het uh, uh, Chantie Cora. Ja. En de negentiende keer van het uh, Dorfse Omroepers. En ik heb in 15 jaar, 16 jaar dat ik het meemaak, heb ik pas één keer meegemaakt dat het regende. Bij alle twee. Ja. ja nou, dat is, is altijd goed weer. Ja, dat is waar. Dat en, het is gewoon en, opvallend, en, hè? Ja, en, ja, en het, was, het was gewoon druk in het dorp. Erg leuk natuurlijk, iedereen bleef hangen. Ja. Er waren ook heel veel mensen die liepen het de Goed, die heb je altijd. Maar goed. Ja. Het, was, het was ontzettend gezellig. Ik moet zeggen dat het niveau van de koor hoog was. Ik vond alleen de omroepers. Ja, het had wat gekund die rijmpjes van ze. Ja. Dat noemen we de rijmpjes uiteraard. Maar ja. uh, goed, uh, er is uiteindelijk toch een winnaar uitgekomen. Ja. En uh, dat was is, dat is, uh, de goede Marco van Avermaten uit de uh, Filipijnen in Zeeland. Ja. ja. En uh, die heeft uh, gewoon lekker gewonnen natuurlijk. Ja, nou hartstikke dan, uh, mooi. Onze eigen Gerrit Kuipers, Kuiper, moet ik zeggen natuurlijk. Ja. Die werd uh, vijfde. Jeetje, zo laag? Elf. Ja, ja, ah, ja, Nou ja, dan zit ah. hij in de middenmoot zo'n beetje. Nou, ja, uh, ah. ik vind het uh, geen slecht. Uh, nee. Er gaat niets. Nee, nee, als ik nee, nee. nee. Als je met elf deelnemers zit, dan, uh, dan mag je helemaal ja. niet mopperen, inderdaad. Dat is niet slecht, echt. Nee. Niet. Ja, en het was uh, voor het eerst dat uh, onze eigen burgemeester er niet bij was. Ja. Ja, Het was Joan de Zwart. Ja. Yeah. Uh, die, die vond het ook geweldig. En natuurlijk, ja. ze maakt het in hun eigen dorp... ...belang ik hem niet mee. Ja. Zaken. <coughs> maar... <coughs> ...ik laat me informeren, dat, me informeren... ...dat ze er toch wel achterheen wil... ...om ja. dat ook daar uh, voor elkaar te krijgen. Ja. <coughs> Sorry. Even, even een klein kribbel in de keel. Oh jee. Ja, ja uh, nou goed... Uh, de, ...dat was in ieder geval dat. Dan was er was nog een, een, een, een maquero-wedstrijd... ...bij Beach 10 gisteren. Gewonnen door Jan van Kee... Ja. De bekende Jan van Kee. En uh, wat hadden we nog meer? Burendag. Zaterdag. Oh, ja. Zondag. Ja. ja. Uh, bij, de, bij de FOMAR, uh, zeg maar in Noord, dus Nieuw Noord, was het heel erg druk bezocht. En voor het eerst was het ook in het LDC, want het is nu een, een wijksteunpunt geworden. Ja. Net als pluspunt in Noord. En daar kwamen toch 35 mensen even kijken. Ja. Er, ik mocht er kennis maken met het gebouw, wat, ga, wat kan er gebeuren, wat kan je er doen, ja. wat, wat gebeurt er allemaal. Ja. Uh, Ontzettend goed informatief dus. En dat, daar is Burendag ook voor, Kopje koffie met het lekkers bij, altijd goed. Ja. Ja, en, en dan hebben wij, uh, we hadden nog wat sport natuurlijk ook nog. Want we hadden bijvoorbeeld de voetbal, dat begon de eerste competitiewedstrijd. Ja. En de, die wonnen ze met 6-1. Zo. Leuk. Zo, zo, zo. Ja. Mooi. Ik heb van de hockeydames nog niks gehoord. Nee. Ik Kijk even naar mijn, mijn visite hier. Ja. Die, die, die, die wist het ook niet, oké. Okay. Nee, en, nee. Nou, dan wachten dan we hebben dat nog even af. gehad. Ja. De heren die wonnen uh, vrij simpel met uh, toch nog 40-70-41 uh, van. Uh, akrides uh, Nee, toch? akrides 4. Nee, hebben jij, ze gewonnen? dan. 56-42. Ja we oh. met de rust stonden ze ver achter. Ja. Uh, ze, uh, na de rust hebben ze het goed gemaakt. Uh, Soms heeft gewonnen Lions. Zo zo. En dames, ja. dames, dat is echt ongelooflijk. Een nieuw team met uh, twee meiden die nog nooit gebaasd hebben, Een paar ja. meiden die al twintig jaar baas En alles er tussenin. Ja. En dat heeft in uh, Wieringen-Werfs, van Wieringen-Land, gewonnen. Met ja. 22, 91. Zo! Ja, dat, is, dat, is, en, dat is pakkie geven. He, dat is niet tot, zomaar winnen. Ik heb nog nooit meegemaakt dit bij, bij een dameswedstrijd. Zo, geweldig. Amber van Duin 29 punten. <laughs> ho, ho, ho, ho. Dat vind ik nog wel wat. Ja. Er was 1 met 17, waar waren 2 met 15 punten. Ja, en, en als je dan het tegenstander hebt, niet op een gegeven moment... Uh, in het, ...in het vierde kwart uh, de, de, de, de kop in de krip gooit... ...en uh, gewoon niet meer gaat verdedigen. Ja, dan gaat het wel hard natuurlijk. Mm -hmm. en, mm -hmm. en ja dan is het zonde dat je niet even nog door hebt gezet... ...om die honden te halen. ja Maar goed. Ja, maar ja. In, ieder, in, in ieder geval een mooie winst en... Uh, Ah, helemaal goed geslaan. Met zulke scoren zal dat dit seizoen echt wel gaan komen, die 100. Appeltaart! Ja, ja, ja, ja, ja, jij weet het. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja. Uh, even voor de luisteraars uitleggen. Het is uh, een goede gewoonte in het basketbal dat degene die een 100ste punt tijdens een wedstrijd uh, scoort, bij de eerstkomende training appeltaart meeneemt voor de rest van het team. <laughs> Zo stijgt het in elkaar. Ja, is ja, wel leuk. Ja, leuk, hè, inderdaad. Een goede traditie. Ja. ja, vind ik ook. Maar goed, ze hebben dat niet gehaald. En, maar nee. ik verwaas mij erover, Want het is een heel nieuw team. en ja, Ze hebben er hard voor getraind. En, ja. Er zit ook wel wat wind in. Ja. Bijvoorbeeld, dan noem ik dan Amber van Duin. Die heeft een tijdje niet gespeeld, helaas. En die is weer teruggekomen. Ja, en dat, dat blijkt gewoon. Ze kan het. Ja. Ze gooit die bal er gewoon in. Mm -hmm. Erg leuk. Ja, Rond van de hebben over overigens 27 punten bij de heren. Top. Ook niet verwonderlijk. Nee, nee, nee. Ja. ja goed, dus je, je moet de, ze maar wel erin krijgen. Een leuk weekend. Ja, leuk. Ja, ja, ja, ja. Nou, mooi man. Een, een leuk weekend. Heel leuk ik heb, weekend. Ik ben in ieder geval uitstekend gemaakt. Uh, gisteren de hele dag in het dorp geweest met de ja. scoren. ja. En uh, zaterdag. Oh daar hebben we ook dat de haring voor vrij. Ja, daar dat heb ik je ook gezien, ja. <laughs> ja, uh, ik heb alleen nog geen uitslag van Patrick Berg gekregen van welke haring uh, nu gewonnen heeft. Nee, nee. Nee, daar heb ik ook nog niks van gehoord. Waar uh, je haring, eet je haring? Um, heel zelden. Ik, ik vind ja, ja, ik, het soms ik het lekker. In, ik zag het al in het bakje wat je had. Ja, je, ja. Je een stukje. ja, Ja, je, precies, ja, ja, ja. Het is ja, niet ja, echt ja. mijn favoriete eten. Ik hou nee. meer van makreel en, en kabeljauw en zo. Oh, je telefoon gaat. Nee, dat is niet de mijne. Oh, is dat dat, niet de jouwe? Oh. Dat kan niet, want uh, ik ben er bij jou aan het babbelen nu. Oh ja, nee, dat zou dan raar zijn. Je kan een meerdere telefoon zien huis. Oh, dat kan ook natuurlijk, ja. Mijn pedicure zit nog hier. Die zijn al lekker kopje thee te drinken. Ja, ja, ja. ja. hebt ook een telefoon. Oh, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, Joop, het, uh, ik ben bang dat we af moeten sluiten. Want we gaan richting... Uh... Ik, ik ben ineens het geluid kwijt. Ik weet niet wat er gebeurt. Ben je er nog? Hallo? Ja, heel in de verte hoor ik je. Nee, ik hoor jou ook duidelijk, hoor. Oh, nu weer wel, ja. Ja, Dolly moet ook een gehoorapparaatje we Zo'n films oorbelletje, weet je wel. Ja, wel. Het is toch wat, hè? Het is toch wat. Ben je weer complimenteus, jongen? Kijk, het valt weer weg. Ik zeg het netjes. Ik zeg het netjes. Ja, heel netjes. Ja, ja, ja. Nou, goed, jongens. Leuk weekend, dus. En tot de verslagen in de Sanfus Courant, natuurlijk. Ja, uiteraard. Die gaan we weer afwachten. En uh, we kunnen het natuurlijk ook uh, volgen op internet en Facebook. Eh, alle ja, Zandvoortse nieuwtjes al en weer. verslagen. Ja. Dus, uh, er, zijn, er zijn ook zakelijke artikelen die dan, die dan eigenlijk niet in de krant zouden komen ter er ruimte voor is. Ja, maar ja. dan de politieberichten, die zetten we er dan op. Want ik heb er net weer twee op gezet. Ik, uh, ik heb ze ook net <laughs> voorgelezen, denk ik. Ja, ja. Uh, en. Uh, nou ja, goed, de grote artikelen komen in de krant. Zo is het. En uh, die wachten we af. Die zien we woensdag of donderdag weer verschijnen. Hè? Ja, is goed. Nee, okay. Nou, Joop, uh, ik zou Sorry. zeggen: ontzettend bedankt weer voor je bijdrage. En uh, we ah, hopen bedankt. dat we elkaar volgende week uh, weer bij Leven en Welzijn spreken. met allerlei ja? leuke wetenswaardigheden. Uh, volgende week, het 1 oktober is het. Oh nee, het 1 oktober. Dan zitten we al in oktober, ja. Ja. ja. Maar dan hebben we nog even de Zandvoort de, de, de, de souvenirs, hè, zaterdagavond. Ja, ja, geweldig, ja. ja van, uh, 37 Zandvoorters. Ja, het dat, dat, dat lijkt me enorm leuk om mee te maken. Een mo mooie recu, ik heb, het, uh, ik heb de repetities kunnen zien. Mooi. En uh, ik, ik raad iedereen aan om er absoluut naartoe te gaan. Natuurlijk, Heel ja. erg leuk. Ja. ja. En mijn grote favoriet treedt op. En dat is Dik Ja, dat, dat, dat kan niet missen, hè. Dat wordt weer geweldig. Ja. ja. ja. Nou, eh, nou. De, de boodschappen zitten eraan te komen. Donny. Yes, yes, zo is het. Ik zou zeggen tot volgende week, Joop. Ja, wel even wel. <laughs> en bedankt. En bedankt. Joep. Okay. Oh. Oh, oh. Ja, luisteraars. En ik kijk op mijn klokje. Het klokje van gehoorzaamheid zegt mij dat wij nog een slechts enkele minuten te gaan hebben. Dolly, Orno, en dan is het, uh, dan is het wel ja. weer afgelopen. Ja, dus ik denk dat we maar vast afscheid nemen... en dat we dan met een muziekje de uitzending uitgaan. Ja, dat lijkt me een heel goed plan. Nou, ik vond het weer een hele Orno, gezellige... Orno, heb jij nog wat er toe te voegen nee, nee, voor de nee, luisteraars? Nee. Dat je zegt van nou... Dames en heren, luisteraars, u moet nog even dit of u moet nog even dat. Nog even daarheen of zo? Nee, nee, nee, nee. Op dit moment uh, niet, nee. Wij nee. adviseren u wel de Zandvoortslijn... een beetje vrij te maken, want Onno, die komt zo weer. Hier, hier, ah, hij hier, moet hier. eerst nog tanken, dus... Oh. <laughs> okay. Dank voor het luisteren, Dolly. Jij bedankt weer voor je assistentie. En, uh... Ja, graag gedaan, hoor. En dan uh, zijn wij er volgende week weer. Van 12 tot 2. Zo is dat. En morgen uh, Zandvoort lunch met Ruud en Angela.